Het onderzoek blijkt dat de schutter alleen zijn voormalige baas heeft beschoten en geen omstanders. Dat betekent dat alle gewonden zijn geraakt door verdwaalde of afgeketste politiekogels. De voorzitter van het parlement op Curaçao heeft alle openbare vergaderingen geschorst tot na de verkiezingen in oktober. Zo wil willen voorkomen dat de oppositie een motie van wantrouwen indient tegen de demissionaire regering die haar meerderheid kwijt is. Het besluit leidde tot ongeloof bij de oppositie op Curaçao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 Like mama want to twist a fade, me like pepper. But you a lot. Seven a for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 I'm It's almost like we're sensing Oh, yeah Yeah, boo, I like it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 Zij is alles, alles, alles, alles in één Woehoe. Ze komt van top tot één Schatje, wat doe je met me? doe je met me? Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één Woehoe. Ze heeft de beauty en de praise Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5